Goedemorgen. Ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over twee jaar staan je niet meer met een plastic beker bier op een festival. Want vanaf 2024 zijn plastic wegwerpbekers niet meer toegestaan in de horeca, op een festival of op kantoor. Ook plastic maaltijdverpakkingen zijn dan verboden. Dat zegt staatssecretaris Heine van Milieu. Als je langs de weg iets eet of sushi of friet afhaalt, moet je vanaf volgend jaar betalen voor plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. In Istanbul wordt op dit moment weer verder gepraat tussen Rusland en Oekraïne. Correspondent Mitra Nazar verwacht er niet veel van. Aan de Oekraïnse kant is ook al gezegd, we zien ja, geen serieuze intenties bij de Russen. Hè. De eisen liggen zo ver bij elkaar vandaan dat je bijna niet kan voorstellen... ...dat er een doorbraak zal komen. Het zijn de eerste onderhandelingen in twee weken. Vorig jaar zijn minstens 3300 mensen opgepakt na tips bij Meldmisdaad Anoniem. Er werd ruim 25.000 keer een tip gedeeld, bijvoorbeeld over overvallen, mishandelingen en moorden. Er kwamen minder meldingen over wietplantages binnen. Steeds meer mensen laten hun auto ombouwen om wat te kunnen besparen aan de benzinepomp. Met de hoge brandstofprijzen van de laatste tijd is het voordeliger om op LPG te gaan rijden... Bij deze garage hebben ze het er maar druk mee, zegt de baas tegen Hart van Nederland. Die gaan we straks aan beginnen. Die blauwe zijn we aan bezig. De Volvo die is al zo goed als klaar. En deze staat ook nog voor vandaag ingepland. En dan staan er buiten nog een aantal auto's voor de komende week. Zo'n ombouw is best een investering. Maar als dat allemaal is gebeurd kun je gas gaan tanken. Dat bevalt deze vrouw in elk geval prima. Tuurlijk, ik lach me gek. <laughs> ja, ik bedoel, er staat er een vergelijkbare auto naast me te tanken... en die moet honderd zoveel euro afrekenen nu. En ik rij nu vrolijk fluitend weg met, uh, met zestientjes. Het weer nog, het is een bewolkte dag. In het zuiden af en toe regen. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 genius Snuck off from the city, strung out on lasers and slashed back blazers. And ate all your razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go go, and everything tastes nice. Poor little greenie. We'll get back on. Genie lives on his back To Gene Genie Lost Jim Keeps all your dead hair For making up underwear Poor little greenie Alweer. Die hadden we nog niet uh, eerder gehad, uh, dit, uh, David Bowie, volgens mij. Volgens mij ook niet. Dat nee, Jean, goed Jean. He, goed ja, opgelet, dat jaap. Is. Ja, ja goed. die Jaap-jongen is scherp vandaag. Ja, dan ga ik nu mijn spreekbeurt houden Potver over, over de, de, over de Ja. Dames en heren, de spreekbeurt oh. over de exters. De ekster en andere kraaiachtige behoren tot de intelligente dieren op onze planeet. Het leervermogen ja. van deze vogel overstijgt zelfs die van sommige primaten. Nee, de ekster is echt enorm slim... want ze hebben een vorm van zelfbewustzijn. Jullie uh, hebben vast een keer een kat of een hond... die in de spiegel kijkt en dan hebben ze geen idee... dan gaan ze aanvallen ze springen weg. Een ekster herkent zijn eigen uh, spiegelbeeld. Okay. Dus dat betekent ook dat die vogel een zelfbewustzijn heeft. Dat is eigenlijk Aha. een vrij intelligente dier. Uh, nu hebben ze uh, ontdekt, uh, biologen in Australië... dus het zijn de, ze, zijn, uh, uh, ze hebben dezelfde eigenschappen als bijvoorbeeld de chimpansee... de dolfijn en de olifant. Die worden ook als intelligent beschouwd... Uh, ze, hebben dus, ze wilden die, be beestens, die dieren bestuderen en hebben ze zendertjes omgedaan met een harnasje. Wat ze dan vaak doen met dieren als ze langere lange tijd willen volgen. En wat, wat de exers als extra dingen hebben is dat ze, um, ze altruïsme kennen. Dus ze helpen elkaar. Dat betekent dat, dat harnasje kon de exer niet bij zichzelf losmaken. Maar dan riep hij een andere vriend extra. Ze maakten bij elkaar de harnasjes los. Dus die mensen waren jaren bezig om onderzoek te doen naar het gedrag van exers. Ze hadden speciale harnasjes laten maken. En waren heel druk bezig om het om te doen. En binnen een uur hadden die ex bij elkaar die harnasjes afgedaan. Ja, zo, slim. Ja. zo slim zijn die fucking exers. Altruïstische rakkers. Ja, want dat waarmee is dus aangetoond. A, ah, ze weten wie ze zijn zelf. En uh, als uh, ik, ja. jij kan het jasje niet uittrekken, dan doe ik je jasje wel even uit. Ja, goed hoor. Dat is best wel dat is best dus uitgelegd. Is inderdaad opmerkelijk, ja. ja dus dat, uiteindelijk zeiden ze ook, ja, dat onderzoek is helemaal mislukt. Maar we hebben wel iets anders geleerd dat die gasten elkaar helpen. Dus dat ja. vond ik op zich wel nog een leuk nieuwtje, jongens. Nou, vertel. Vandaag 74 jaar geleden werd in Parijs tijdens de Salon Loto 1948 de Citroën ik Kan het zeggen dat is ja. een de Die is vandaag 74 ja, is jaar. Gewoon over iconen gesproken. En die, ja. die rijdt nog hier en daar wel rond. Ja. ja daar worden godsvermogens voor betaald. Ja, ja ik heb er, weet je nog dat ik er een had? Nee, ja, ik even had even, er een. Ja, ik had er een. Heel even. En die heb ik gereld met iemand in Den Haag voor een doos sigaren. Voor door, een Dodge door, door, door. Oh, dat is ook een mooie. Een drie auto. cilinder. <laughs> ik heb een nieuwe met de stuur. 303, uh, yeah, yeah. oh, ja. Oh, is grappig. Ik ben denk ik een van de weinige mensen ben die een, een nieuwe eend heeft gekocht. Nee. Ja, ik heb toen ik bij de krant begon, uh, had, moest ik een goede auto hebben. En, uh, <laughs> een goede, <ja>, goede auto. <laughs> nee, in ieder geval een auto die het altijd doet. Ja. En toen heeft mijn stiefvader destijds gezegd. Nou, dan help ik je wel met een soort financiering. Dan moet je, ik had natuurlijk, verdien natuurlijk helemaal kut. Uh, en toen heb ik bij Citroën Hogeveen in Beverwijk... Heb ik een Citroën Charleston gekocht. En dat is die Bordeaux-rode met zo'n ja, Charleston ja, model. Ja, ja, die was ja. volgens mij uit mijn hoofd 12.000 gulden of zo. Ja, ja. dat kan niet. Dat was, ik moest natuurlijk een goedkoop autootje hebben... maar ja. die het wel altijd deed. En die ja. liep altijd. Ja. En als je ze nu koopt, ik zag een uh, laatste eentje rijden... dan ga je zoeken maar eens een tweede hand. Volgens mij kost ze nu 12.000 euro. Ja, dat ja, ja, heb, heb je niet eens echt een uh, hele mooie... Nee, maar ze zijn voet. natuurlijk ja. uiteindelijk... van piste, die dingen bleven lopen, die oude ja. natuurlijk ja. gewoon was als trekker gebruikt Maar je weet dat, het, of, dat het de opdracht was. Hè? Ja, ja, de ze opdracht, moesten iets voor boeren... Dus ja, ja, voor boeren, 50 kilo aardappelen moesten erin. Ja, toch? is ja, ja, dus 60 km per uur. En ze kunnen de berg op en niks van Precies, ja. En ze hebben dat gekke pookje. En ja, het de de gekke Renault pookje. 4. Ja, de, de Renault ja. 4. Ja, die hadden we in de Hep. Renault 4 ook van de familie. Ja, en ja, de H Renault, Renault 4 was één naar achter, twee naar voren, drie naar achter. Ja, het bakje stond andersom. Natuurlijk. Hebben we het er nog steeds over die eend? Nee, ja. je hebt het over de schakelpook van een, uh, van een uh, Renault 4. Dus, oh. als, dus dat is zo zo'n pookje ja. Ja, ja, ja, ja. in het midden van ken je dashboard dat je ja. naar je toe moet halen. Nee, nee, maar dan moet je een bepaalde leeftijd hebben, dan Wat, begrijp je dit. Want over die eend uh, gesproken, die is ook nog eens een keer gebruikt in een James Bond film, hè? Ja, klopt. Nee, for your eyes uh, only. Oh, dat hij moest bukken Dat de bovenkant dragen. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat, ja. En dat was oh, natuurlijk ja. altijd de cabrio. Ja, dat dak was natuurlijk ja. altijd, dat kon me ja. ja, Maar die deuren, ik kan me nu nog herinneren, als die deuren... Ja, die deuren, de deuren, een soort aluminiumfolie. Dat is ja. Ja. Je moet niet aan de zijkant, als <lacht> iemand met de fiets bij een deurtje van de zijkant binnenkomt, heb jij een probleem. <lacht> ja. ja, echt, ja. in oh, Zweden zijn ze het. verboden, ja. hè? Het moet wel. Ja, ja, het is Volvo, verboden, ja. omdat het, ja. omdat het uh, ja, te gevaarlijk is. Ik ja, denk ja, ja. dat er in een Volvo-deur net zoveel staal zit als in een hele ja, Volvo. denk ik ook, ja, ja. Echt serieus, dat die gewoon van aluminiumfolie gemaakt is. Ja, goed hè. Het is echt het is niet het beste ding. ja, ja ik, ik heb heel veel plezier gehad ding dingen. Ja, heel kort hebben we er één gehad bij Frits de Groot. Achter op de Schelp stond er één. Die hebben we gewoon uh, aan het... Aan de praat gekregen. Daar zijn we toen met het strand op gereden. Maar er zat er geen stoelen meer in. Dus we zaten op een machinesappelkistje. Oh, ja. Gewoon vasthouden aan de, aan de deur. Oh, ja. hey, jongens ja. zitten hier naar een site te kijken. Zandvoortnieuws.nl ja, En ik lees dat uh, november is de cultuurmaand. Ach, zijn lekker bij, hè? Ja. November. Ja, november. Dan moeten we wel opschieten. En, uh, ja, dat moeten ze ja. zeker. En... en uh, Oh ja, er staat wel uh, de omloop van Zandvoort. Ja. Maar dat is. Cultuurmaand, is dat, deze, is dat dit jaar? Nee, maar ze hebben hem uh, moeten um, staken. vanwege de Omicron-variant op een gegeven moment. En ze zijn nu bezig om dat op een, een of andere manier nog een vervolg uh, te geven. Dus uh, misschien is dat uh, uh, een uitvloeisel. en daarom noemen ze het November Cultuurmaand. maar dan de verlenging. Zoiets. Oké. Okay. Ja. Dus de ik weet ook wordt niet precies hoe het. Uh, ja, precies. Nou ja, blij dat ja. Er Hans, Hans, Hans er niet bij blij dat jij ook al wat weet dan. Ja. Dan heb je niet eens een heel groot hoofd, maar. <laughs> ik kom nog heel even terug op die uh, niet lelijke ene, maar gewoon de eend als als dier. Of, of. Want uh, nu heeft de gemeente <laughs> Rotterdam. Uh, het stadsbestuur heeft besloten dat het uh, voederen van deze dieren verboden wordt. 105.000 euro boete, net als met biertje? Ja, dat, dat wordt hier nog niet vermeld. Maar uh, ja, die beesten... Die je mag dus, geen eenden voeren in Rotterdam. Nee, die eten veel te veel brood en patat en wat ze allemaal niet... Nou, uh, ah, het is niet goed voor een piep, nee, hè? Ze, Misschien komen ze niet meer van de grond te zitten ze aan een payload vol met patat. En ze krijgen allemaal hoge bloed. Dus... Was dat nou een dus, eend? Ik vond je kipimutatie beter. vind ja? Ja. Ja. Nou, nou, ik vond vind wel wel de, niet slecht. Ja, de, je moet nog ja, even naar de vijf even oefenen. Maar goed, buiten het feit dat die beesten dus uh, geen brood moeten eten... trekt het ook buiten de ene nog andere dieren aan. Ja, viezigheid Hier, natuurlijk. Hierna ook te noemen ongedierte zoals daar zijn. De G. De, de rat, rat, ja, de, de rat, rat. Zeker. En, uh, maar goed, muizen. En, en. Maar weet je, ik heb ook wel eens bij een, in een dierentuin gestaan... dan zag ik dat mensen spekjes naar apen gooiden. Mensen zijn niet goed bij nee, jou. mensen zijn ook niet goed. Nee. Mensen nee, zijn niet goed. Niet. Nee, klopt. Niet alleen. Ik vind, en, en het lijkt wel of er steeds meer idioten... Zichtbaar zijn in ons land. Helemaal mooie dagen. Je ziet wat allemaal aan Zandvoort rondloopt. En die, die zich echt misdragen. En ik van, flikker dat in een plas. Ze doen in een oh, ja, wel opnieuw. <laughs> wat verdorie. Hier ja, heb ik een mooie plaatje. Ja, en die paarden kopen gewoon een ja, nou, mooie doorheen. Dat ja. is Michael Jackson, toch? Michael, Michael Jackson. Jackson. Mag ik so, die nog dragen? Dat doe jij 10 ook altijd. Ja. Het Doorheinneuk. Ja, het Gaat er doorheen. In je eentje is gone I'm still all alone How could this be you're not here with me You never said goodbye wel een rare knakker, maar hij kon wel zingen. Is dat zo? Ja. Uh, ja, rare... rare knakker, rare knakker. Omdat je af en toe uh, samen woont met apen en uh, achter kinderen <laughs> aanjaagd, ben je nog geen raar <laughs> en mens. In de en een zuurstoftankslaap. <laughs> Maak je nog geen raar mensen, hoor. Dat, uh... Nou... Goh? Dat zeg jij nou, hè? Ja, maar, wel, maar inderdaad. Wat vind jij ervan? Frank? Nou, dat vind ik het ook. Maar eh, jongens, <güls> de klok weer een uur De winkel moest dat doen. Oh, ja, ja. ja de klok klokken klokken een, uur een klok, uh, Maar nu uh, de meeste mensen... Tenminste, ik, ik schat jou in, Ger, als iemand die klokken heeft... die vanzelf een uur verspringen. Ja, de meeste. Vanuit. Behalve de ja, meeste ja. horloge. Behalve mijn horloge. Of je hebt een oude staartklok op de Dan. Ja, in ieder geval Koningin Elisabeth. Die heeft dus daarvoor iemand uh, ingehuurd voor alles eigenlijk. <laughs> en uh, dus twee ochtenden per week uh, maakt Fjodor van den Broek... Die gaat Fjodor? Fjodor, Fjodor? Fjodor zelf? Fjodor, Fjodor zelf. Maar Fjodor dat klinkt als nou. van den Broek klinkt een Nederlandse meneer. Ja, nou, misschien heeft hij een Nederlandse Fjodor, roots. Fjodor! Fjodor, eten! eten. <laughs> maar die Fjodor, hou dus je mountainbike uh... binnen, je moet een kickboxen. <laughs> Nou, die uh, gaat het hele Britse paleis uh, van Windsor door. En tuinen en alles. Maar uh, die moet dus alle klokken... Dat zijn er meer dan 400. Je die moet die handmatig een uur vooruit zetten. <laughs> ja, dan ben je, ja. even bezig. Ja, ben je even bezig. Ja, ja, inderdaad. Hij zo uh, 12 tot 15 uur neemt dat in beslag. En dan uh, is het natuurlijk uh, van de winter naar de zomertijd makkelijker. Want dan gaat die uur vooruit. Ja, 600 klokken. Maar nou komt de wintertijd en dan moet hij ze dus eerst stilzetten. Want de meeste uurwerken vinden het niet prettig als je ze terugdraait. Nee. Hm. Dus dan zet hij ze stil en dan moet hij later weer terugkomen. Dus dan een dubbele shift Hij houdt je wel. Ja, hij om ze dan wel. weer aan te zwengelen. Is dat, nou, het enige, dat is het enige wat hij doet het hele jaar. Hij nou, als ik het zo hoor heeft, hij daar druk hij, genoeg hij mee. Hij onderhoudt. <laughs> nee, ik, val, ik heb zojuist een van het boek even gegoogeld. Hij onderhoudt ze ook. Deze man heeft het hele jaar lang... Want er, zit natuurlijk, er staan klokken in het Koninklijke Paleis in Engeland die uit ja. van 1632 die ze gekregen hebben... van Napoleon zijn broer. Er zijn best wel veel bijzondere klokken daar. Maar ik moest van de week met dat, uh, uh, met dat vooruitzet van die klok... moest ik toch even denken altijd aan de horlogerie Waning. Wani ja. Op de Sophiaweg. Ja, die leuke man. Kan, uh, uh, ja. Maar die had natuurlijk zijn hele, Dan dacht ik, fuck, die moet, oh, die fucking kerel moet gewoon elk jaar... gewoon twee keer klok. Wat een onwaarschijnlijke klus is dat. Want die had ook, ja. uh, ik denk, ja. oh, 200 klokken... Nou, ja. Ja. ja, toch? Er woonde het uit, is nu ja, gewoon ja, een klok. woonhuis geworden. Ja. Iedereen weet nog. Uh, Alleen, er maar daarvoor woonde hij natuurlijk op de kost verloren. Ja, niemand de grote heeft de op de om die klok die nu voor de deur staat. Nee, nee. Ja, laatst iets over dat hij niet de tijd liep, uh, maar ja. iemand zou hem weer aan de gang krijgen. Oh ja? ja, daar oh, was, daar okay. was sprake van. Ah, gelukkig. Dus, ja. Overigens, ik heb voor jou nog even probeerd uit te zoeken. Toen jij vorige keer vroeg waarom is de. Uh, uh, weet de straat ook weer? Kameling Ondersweg. Ja. Straat. Uh, waarom is die twee meter versmald, wordt die? Ik heb ja. met de gemeente gebeld. Ik heb een boodschap achtergelaten vorige week dinsdag. En uh, ze hebben mij nog niet teruggebeld. Dus ik ga straks... Nee. Of we kunnen nog live bellen met de gemeente. Dat lijkt me dat goed. Ik, maar of ik bel gewoon nou, straks even op ja. om te vragen... of wanneer ik... Oh, Hoe lang het duurt voordat je antwoord krijgt op een vraag... Ze zijn de Kamer in ons weg aan het verbreden, uh, ver, versmallen. Het wordt twee meter smaller dan ja. normaal. Wat is daar de reden toe? Kunt u me dat vertellen, mevrouw? Ja. Nou, dat heeft zij keurig opgeschreven en doorgegeven. Okay. Ik zou teruggebeld worden met mijn telefoonnummer om te vertellen... zodat jij weet waarom die straat ja. bij jou achter versmald wordt. Ja, ben ik, ik heb zelf ook nog even opgemeten. De, de... Een centimeter mee? De oude straat is uh, zes meter breed. Is iets, iets breder nog. Ik stoep? Nee, alleen het, rij, het rijgedeelte. Het rijgedeelte. Daar gaat het met name om het Overhoofd rijgedeelte. Wat er dus nu gebeurt, is ze hebben het uh, in die zin versmalt. dat uh, ze hebben bij de, de putten aan weerskanten, dus net naar de stoep... hebben ze dus een uh, aantal steentjes neergelegd. Dus de, de effectieve rijbaan, terwijl het twee richtingen is... is daardoor behoorlijk versmalt. Want wat doen fietsers? Die gaan niet over die rode steentjes rijden. Want het nee. rijdt heel vervelend. Ja. Dus ze gaan ook op het asfalt rijden. Dus wat je krijgt, een hele, nou, mijn inziens gevaarlijke situatie... los nog van het feit dat Paap die het heeft aangezwengeld... daar uh, gewoon met die shovels, gewoon heel moeilijk... Ik ga uh, proberen vandaag ja, nog een ja, antwoord op dit uh, enigma... dat een raadsel is verpakt in... Uh... Het, en het is gewoon een trend, want je ziet verderop in de wijk ook... waar dat al, uh, die herrichting uh, een aantal jaren geleden al had uh, plaatsgevonden... die bochten die ze hebben aangelegd, de mensen moeten achteruit rijden... plus het feit dat een, heel veel automobilisten... Die rijden gewoon veel veel te hard. En dat zal wel een van de redenen zijn waarom ze dat zo hebben dat ik. Maar Ik denk dat het vanaf veilig. veiligheid is. Luister, die, die kamer is natuurlijk vanaf als jij uh, als idioot en je weet niet waar je vandaan komt, je weet niet hoe je naartoe gaat. Je komt bij de, bij, vanuit uh, Nieuw Noord of uh, Oud-Noord, je komt de bocht bij de brandweergarage om. En je, je kijkt naar het einde van de straat, dan kun je eigenlijk gewoon een één, één, één stuk rechtdoor rijden. De meeste mensen rijden daar geen vijftig hoor. Nee, en dat is. Zou je eerder nog een drempeltje kunnen leggen, één of twee? Ja, maar waarom? Maar er zitten geen huizen aan, die kant, nu wel. Nee, maar je hebt wel verkeer van rechts. Dus het blijft altijd gevaarlijk. Ja, die uitritten die... Van bij, die, bij, die, ja, bij is, die garage, ja, ja natuurlijk. Ja. Maar ja, mensen zijn niet goed, hè? Nee, dat klopt. Maar zet dan uh, snelheidscamera's neer. Dat is toch ja. Altijd, ja, nou, volgens mij laatst... nog het meest effectieve. Ja, nou, die op niet. de dreef, die werkt ja. ook ja, ja, dat goed. Ja, maar wij zijn. De... Ja, ja, maar weet je, wij zijn geen verkeers. We hebben het niet doorgeleerd voor verkeersgedoetjes. Dus wie weet is het zo, wij kunnen wel ervan uigen dat we bij hem zijn uit de hout... we weten dat je tegenover de dreef zich staat, dus dan hou je altijd in. Ja, dat weten we na 17 jaar. Ja. Maar op het moment dat jij een snijdskamer ophangt op de Kamer in Ondersweg... het eerste jaar kun je echt schrijven en blijven schrijven, hoor, denk ik. ik nou, het weet je, de is de meeste mensen die de enige toegangsweg naar Noord... Uh, die daar gebruik van maken, dat zijn mensen die of die werken daar... of die gaan op visite. In ja, daar gaan geen... Dus die die kant hebt, op. Je, het volk wat daar rijdt... heeft vrij snel in de gaten... dat je daar ja. gewoon gepakt ja, wordt. Als je, als je We gaan het horen, dat, Frank. Ja, ik ben heel benieuwd. We weten ja. het niet. nee We weten nee. het niet. Vaak maar, kan je het ook niet weten. Nee. Nou ja. eh, dat, maar die jongens... Ja, paar voordat het met die voordat stupide gaat. noemen... Ja, ja. Ik noem andere stupide... vind ik wel uh, de man... Uh, in een sneakerwinkel in Amerika. <laughs> dat vond ik altijd. Dat is wel vaker gebeurd. Nee, maar we weten als je bij een schoenenwinkel staan daar buiten staan er schoenen in een rek vaak om ja. te laten zien. Ja. Welke schoenen zijn dat? Ja, is altijd, link, link. altijd, ja, ja. altijd linker oh, ja, altijd altijd link, ja. En er is altijd maar één. Dus op het moment dat je buiten loopt, ja. je, je neemt de schoen mee. Of dan, kom je, dan kom je thuis ja. met de linker schoen. die had dus even in Amerika ingebroken een schade in de winkel. Hij schatte de schade op 15.000 tot 20.000 dollar. Het zijn wel bijzondere schimpies. Schimp, een camerabeelden zie je dus die man die klimt over de muur... en die gaat de, de Sneakers stropen. Hij neemt 20 schoenen mee... Uh, het linkerpaar. Uh, Linker schoenen allemaal. Twintig linkerschoenen heeft hij gestolen voor 15.000 uh, dollar. Woehoe. <laughs> ja. <laughs> wat ik die weet die niet, die. dat is ja. niet. Uh, ja, dat is een gekte jongen, die, die, die, uh, die, uh, die Nike. Ja. Die sneakers. Ja, die geldt Dat, geld dat wil je niet weten. Weet dat je wie man. daar heel uh, veel uh, mee doet? Sharnika. Ja, Wie? Shanica, dat is de dochter van Kistenmaker. Van Erik uh, Kistenmaker. Okay. Van Eric Kistenmaker. Ja, er zit gewoon een levendig handel in Levende Handel. Uh, en die heeft een winkel in uh, Amsterdam. En die verkoopt echt de duurste. Uh, uh, uh, modellen ja. en Ik heb een collega die had een paar grimpjes, ja, nee, die, die kost gewoon 60, 70 euro. Ja, maar nee, joh. ja, precies, ja, duur man, 35 euro. Nee, maar het maar ja, die ga ik niet dragen. Hoe zag ik, nee, die blijven in de doos en dan moet je ja. bij de doos in de doos met alles erom nou, Net als zo'n matchbox als een oud autootje, ja. Ja. als je die in de verpakking hebt of een, een poppetje van de Hulk uit 1982 of een horloge, of een horloge. Ja. ja, of een horloge, nou, ja. ja, dat klopt. Maar, ja. uh, maar je pakt het speelgoed uit. Dat heb ik überhaupt nooit begrepen. Dat, dat is, nou, ik, heb een, ik heb een hulkpoppetje nog een ootje in de verpakking. Is oh, leuk, leuke verjaardag was dat. <laughs> ja, ik ja, nee, maar niet. Ja, ja. ja toch? Maar, maar ja. ja. Heb je, uh, uiteindelijk. Wat heb jij met... nog ingepakt dan thuis? Uh, uh, heb nou. jij nog iets wat helemaal in de Oostje heeft verpakt? Zijn misschien? huis. Dat is ingepakt. Heb, heb ik, ik iets? iets? Uh, nee, ik denk het niet. Nee, we hebben, uh, je hebt nee, vast een cadeautje niet. gekregen op een verjaardag van een tante... of van iemand die bij je kwam. Dus wat vak fuck moet ik daarmee? Wat deed je dan? Opnieuw inpakken en iemand anders geven? Nee, toch? Nee. Wij hadden altijd met de familie Ondingen. We hadden een Ondingen loterij altijd met oud en nieuw. En dan namen we al die dingen die uit je kast kwamen. van je denk jezus. Ik heb weer <lacht> een van de fondue set gekregen van een tante. Die ik ik du nooit. Ik vind het echt verschrikkelijk. <lacht> ja. Dan pak je het in, weet je. Of een... Nou ja, nog net niet het schilderij van het jongetje met de traantje. Maar dat je, je af en toe krijg je wel van die cadeautjes van me. Ja. Oh, wat leuk, dank ja. je wel. We zetten het in de kast en nooit. Weet je wel, een hele ja. lelijke fruitschaal. Ja, wat moet je ermee? Weet je wat André van Nuin doet? Die koopt al, al die benden van Telcel. Want dat is een ja. gadgetfreak. Ja, ja, ja, ja. En uh, die koopt al die benden van Telcel. Vrienden? Nee, en dan heeft hij eens per maand heeft hij een bingo thuis. Oh ja, weet ik nog. Ja, ja, ja. En Dat zijn ja, ja. de prijzen. Ja, dat klopt. Mijn, mijn, vrouw, mijn vrouw is er wel eens bij geweest toen. Ja. Dan, dan had hij een afloop van een theatervoorstelling. Daar komt een mandje vandaan. En dan een uh, gek op uh, bingo thuis. Ja. En dan ging je met balletjes draaien. En dan kwamen de mensen, kregen prijsjes. Ja. En dat was inderdaad dat. En dan zei hij: Jongens, kom op, even een mandje laten zakken. En ik dacht, ja. wat? Een mandje laten zakken? Dat was bruin fruit. Een <laughs> <Vrijf>. mandje <laughs> laten zakken was gewoon bitterballen <laughs> en vlammetjes en, ja. en dat vind ik zo. En die ik, ik, wil, ik heb geen frituurpan. Maar ik vind het fenomeen: even een mandje laten zakken. Ja, zo ja, mooi. Ja. Maar ik vind bruin fruit ook ja, wel. Ja, bruin fruit vind ik ja. ook mooi. Ook bizar. Ik ook zo mooi vind, dat was, laatst, uh, Hans, die was volgens mij in Den Haag. Dat vond ik ook zo mooi. En toen heeft hij hem voorgesteld bij Snackbars. Ik kende hem niet. Die vond ik ook zo prachtig. Mag ik een balletje mayo, maar ik wil hem niet zien? Ja. Balletje mayo? Ja, je wel. Dat is een hakbal, ja. mayonaise, maar ik wil hem niet zien. Dat, dat betekent dat er een de de de soort deken ja. een ja. van mayonaise overheen moet. Mag ik een balletje mayo, maar ik wil hem niet zien? Ja, ja dan. Uh, oh, het ik, goed, ik, goed. Ik, ik wat, wat ik vraag me in. Wat ook goed vind, <laughs> is de Frikandel Retour. Frikandel <laughs> Mayo Retour. Dus, dus je hebt zo'n zo pomp waar je met je op ja. drukt. Ja. En dan heb je zo'n zo zo lelijk plastic wit bakje... waar die frikandel ja. in ligt. Oh, dus en dan mag, druk je is dat? links. Dan ja, en Dan doe je, je, maakt maakt. je... Ja. een frikandelletje retour. heen en heet. Fantastisch, jongen. Dus als je zegt... Mag, mag voor je een frikandelletje retour... en een balletje maaien, maar wil je hem niet zien... dan ongeveer je die halve pot mayonaise in je buik zitten. Dat oh, is <laughs> zo slecht, joh. Oh, wat goed. Maar, Klein beetje zuiver. Zullen we maar een stukje meer muziek geven? Muziek? We, Zullen we het doen? Ja. Ik ben er klaar voor. Zang en nou. dans. Je dans, is ja, Zang Frank. Ja. Uh... Oh. ja, ja. Cool. Nog nee, iets, Ja, nee, het ja. begint altijd rustig. Weet je Emerson en Leek en Polmer? Nee, Was? daar lijkt hij wel op, ja. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, de opening van Emmers Polmer. Ja. Dat is trouwens een mooie nummer. Nee. nee. Nou, dan niet. Dat is niet van hit, het is een kutnummer. Nee, dit is... Oh, dat nee, komt zo. Dat uh, komt Holland. zo. Nee, nee. Ja, heel goed. heel goed. Heel goed, heel goed, ja. 15 punt. Another day in paradise. Another day in paradise. Nou, nou zo gaat. moeten wij dat ook zien hier. <laughs> ja. In Zandvoort. Zeker. Goh, goh. Zonnetje breekt bijna door, jongens. Juist, nog een half uur. Lekker schoenen uit, lekker. Zit u Zon weer thuis? Gezet, heerlijk man. <laughs> She's trying Nou, dat is uh, Phil, hè? Phil uh, Collins. En jij zei dat... Uh... Samen met Genesis was uh, hij niet geleden die... in Nederland geweest. Ja. ja, hij komt heel vaak in Nederland. Want volgens mij zijn dochter is getrouwd met Nederland. Of oh. Zijn... oh, is dat zo? Zoiets, ja. Hij is heel vaak in Nederland. Hmm. We hadden het net over klokken. Hè. Die moeten dan worden teruggezet. Vooral de oudere klok. De oudere klok, ja. Maar uh, nu is er ook een... Uh, ja, en ik, ik, ik weet daarvan. Ik heb zelf ook die klokken die ik... Uh, ook van die handige dingen. Uh, ja, van die handige Dus er is met beetje klepel? Nee, dat gaat op zich... Dat komt niet goed? Ja. Dat gaat goed. Altijd even checken. <laughs> maar nou en dan ben ik natuurlijk een wandelend uh, anachronisme. Dat is bekend. Maar dat kan altijd uh, gekker. Want uh, er is een uh, 24-jarige gast, Jeffrey Koerhuis. Die leeft helemaal in de jaren 50. En die kreeg dus in begin dit jaar een museumwoning in Arnhem toegewezen. Cool. En dan denk je, ja nou woont hij in een uh, rijksmonumentje van pandje. Maar dat is uit 50 50er jaren. Dus hij heeft ook geen verwarming. Hij heeft een oude kolenkachel. Oh, wel lekker. En dus alleen de woonkamer uh, werd afverwarmd. Oeh. Dus hij uh, ligt af en toe uh, rillend uh, in zijn bed. Maar dus ook geen ja. warm water dan? Nee, nou ik denk wel dat hij een gijzertje heeft, want in de vijftiger jaren was oh, toch wel al gijzers. Maar het is gewoon een van, kon je laten, net zie je, het Salve museum, had je ook zo'n, ja. ingericht dat zo levendig ja. stand wordt als vroeger. Ja, Dat is niet fijn hoor. Nee, dat is zeker niet fijn. Kom je met dat je natte schippersstrijd binnen en dan uh, lagen er twee blokjes hout. Ja. Succes. <laughs> dus Marie Goos vindt het helemaal geweldig. En hij zegt: Ja, weet je, eigenlijk zijn we, kom ik nu achter zo, godvergeten, verwend. Ja. En dat is ook zo. Dat nu je in zo'n vochtig huisje, want dat wordt het dan uiteindelijk. met één kolenkacheltje in de woonkamer, Pit, en dus boven steenkoud bloemen op de ramen. dan uh, ja, zie je dat het uh, ook nog wel anders is geweest. Wij zijn natuurlijk zo fucking. wij zijn er maar gewend ja. dat er warm water uit de kraan komt. Ja, zeker nog dat wij kraanwater kunnen drinken. Ja. Dat is op zich natuurlijk ook. Dat is ook Wij spoelen. Het blijft natuurlijk bizar dat wij ja. ons toilet doorspoelen. Dat, we, dat klopt. Ja. Met water wat je kunt drinken. Dat is echt nergens de wereld, hoor. Nee. nou? Dat is dus gewoon grijs water, dat afvalwater gebruiken ze in soms Ik kalender. vind het eigenlijk ook bizar. Toch? Best, ja. Best, best ja. Terwijl er zoveel uit de lucht komt. Ik ja. denk ja. er is toch allemaal. Er zijn toch allemaal trucs voor om om dat te doen. Ja. Ja. Als je, ja. ja. Goed, als je regenwater wil drinken... kun je dat gewoon alleen maar even koken. Dan kun je het gewoon drinken verder, regenwater. Dus dan dus dan het van de, als het niet dat Sahara-zand erin zit... dan heb je toch een beetje knarsende tanden, denk je niet? ook ja. dat je, ja, je ja, niet moeten wassen? Ja, maar ik heb gewacht tot de host voorbij. was. Je wilt niet weten, jongen. Ja. Die mensen gaan allemaal ja. tegelijk. Ja, klopt. Dan denk je van, what the fuck, weet je wel. Waarom? What wacht, wacht, fuck. Dan, wacht dan even tot gewoon de host voorbij is. Of zoek een ander moment uit. Nee, allemaal jij, tegelijk. Maar jij bent natuurlijk ook gewoon een man met geduld. Nou, voor sommige dingen wel. Sommige dingen ook niet. Maar uh, ik heb in dit geval gewoon afgewacht. Maar die goos in het oude huis van vroeger, die heeft ook geen koelkast. Dus die moet wel even in de supermarkt producten ja, kopen. dat is natuurlijk ook nog. Die keer. dus wel langer uh, houdbaar zijn. Ja, vroeger, mensen vroeger cool kon je, nou, je zo'n koel. Cool, in Amerika, vorm van de jaren twintig, had je. Zo, hier natuurlijk in de andere, uh, Wel een koelkast. Dan kon je een stuk ijs kopen. Ja. En dat koelde dan uh, ja, een stuk vlees. Ja, de rudimentaire uh, koeling. Ja, maar je moet ja. natuurlijk gewoon, eigenlijk moet je dan, deze jongen moet natuurlijk gewoon elke dag verse, verse boodschappen halen. Ja. Hoe lang blijven vlees, waar en stuk kaas goed buiten ja. de koeling? Dus dat wel even schakelen voor hem in het begin, maar goed, alles went uiteindelijk, je Nou maar ja, de, de, de, de, de, het helpt natuurlijk wel tegen de consumptiemaatschappij, want je weet van, uh, dit ja. eet ik op een dag, dan haal je ja. wat je op die dag en misschien de dag daarna eet. Klopt. Ja. Ik haal natuurlijk gewoon af en toe gewoon zes broden in die pleurk in de vriezer. Ja, ja. Dat kan ook makkelijk. Ja, als je ze dan ook maar alles dus uiteindelijk opeet. Nee, dat niet. Ja. <lacht> Jij hebt toch nog een kolom. Ik voer ze aan dieren die Ja, ge... ja, ja kom maar Laat Col eerst even horen, joh. Dan... De kolom van Stijl. Pot met goud. Ik snap niets van de financiële wereld. Ik wil dat ook graag zo houden. Ik zoek ook geen pot met goud. En al helemaal niet op het einde van een regenboog. Maar een beetje inlezen leert je al snel hoe de hazen lopen op de zuidas, bijvoorbeeld. Of je belt met bevriende penozen of bankiers hoe je makkelijk en snel geld kunt verstoppen, verplaatsen en witten. Nederland is tenslotte een heerlijk land voor financiële tovenaars. De Rolling Stones en U2 vonden de keizersgracht een prima plek voor een van hun ongetwijfeld vele holdings. Maar buiten popidolen hebben de Russen, buiten Londen ook, ook in onze hoofdstad enige invloed. Nederland is Madurodam voor rijkaarts met plannen. Financieel dan. Het is geen geheim dat er op de Zuidas op dit moment vele bleke bekjes rondlopen... die maar al te graag zaken doen met moedertje Rusland. Want alles sprint op de droge En je hebt tenslotte principes en vaste lasten. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die keiharde cijfers? Het begon met een lachwekkende opmerking van een zekere Klaas Knot. Klaas doet mij een beetje denken aan mijn oud biologie Kozijn van de middelbare school. Zijn bijnaam was Erik Embryo vanwege zijn babyface... En hij moest dan pubers gaan uitleggen hoe het zat met de bloemetjes en de bijtjes. Dat werd een lachfilm, want Koesijn kleurde tijdens het verhaal over Coïtus vaker en meer dan de klas die die les gaf. Klaas, Kott, Klaas Knot geeft geen biologieles, maar is directeur van de Nederlandse Bank. En zijn cijferopening was 6 miljoen. Zoveel geld hadden we al bevroren van de Russen, dat zal ze leren. Maar er bleek schot in te zitten, want twee weken geleden was er 200 miljoen bevroren. Dat is dan toch mooi, de boegsteven van de Jaf van Abramovic, lekker man. En vandaag meldde minister Kaag, vol trots dat we de dubbelaar hebben ingezet. En de stand tot op heden is 400 miljoen euro bevroren geld. Dat is een halve oligarchenboot. Het begint erop te lijken. Maar nou schrikken Russen volgens mij niet van iets dat bevroren wordt, want dat zijn ze wel gewend. En kijk maar naar het hart van Poetin. Maak zich ook een ander rekensommetje. Er is namelijk berekend dat er 80 miljard aan effecten en obligaties in niet traceerbare trust rondwaart in ons land. Russisch geld. Let op, 80 miljard. Dat is precies wat we nog van de Grieken krijgen. Dat is een magisch getal. Maar we weten niet waar we moeten zoeken: op jacht naar een pot van goud, Russisch goud. Nog precies 79 miljard en 600 miljoen euro om te bevriezen. Zet hem op, Klaas. We zijn er bijna. Meester ja, kunt nummer. closer. Leuk hoor, leuk, leuk. Ja, ja mooie muziek. Ja, nou, het, Zolang het geen herrie is en het is En iedereen niet. begint tegelijk en eindigt tegelijk, dan is het al heel snel aan Nederland. <laughs> nou, ja, uh, het uh, kutnummer van vorige week hoorde ik uh, van Tino. Uh, is uh, gewoon op uh, de uh, Nederlandse zenders al uh, door. Nee. Dus, uh, ja. Zie je die Jaap, jongen, die heeft een Wij zijn trendsetters. Echt nou, overal. Nou. Um, van Jaap, die kom je overal tegen. Ja. Ja. Uh, dit nummer dat, uh, gaat Balf over het lift. gevoel dat je iemand van iemand houdt. maar niet tot diegene kunt doordringen. Er is de wens om dichter tot elkaar te komen door persoon ervaringen uit het verleden. Lukt dat niet om een echte verbinding te maken? Dat ze dat over deze song. Daar een... maar een lied van. Ja, ja, dat man, moeilijk. Man. Uh, mensen die heel lang samen zijn niet tot elkaar komen. Dat noemen wij gewoon een huwelijk. Ja, oh ja. Mirjam Moksko <laughs> heet, uh, heet de dame. Ze uh, heeft een Poolse achtergrond maar woont tegenwoordig in de buurt, geloof ik, van Arnhem. Dus hmm. nou, daar uh, komt ze van. Nou ik heb hoor, gehoord dat dat op hier komt. Ja, daar ja. komt zo ook vandaan Dat is het ja, west of ook? Nee, oost oostop oost provincie Silesie, dat opper in Polen, dat is ja, ja, het west, west is slecht. Ja, een ja. slechte buurt. Ja. west west Oppersleeetje en oost die maken altijd <laughs> ja, ja. ruzie ja. over gestolen fietsen. Ja. Is dat zo? Ja, ja al jaren. Een soort Hollem en Ballum op Ameland. Ja. Ja. Hollem <laughs> <Balm, die laughs> ja. en Ballum, die altijd ruzie. dan moet ik met een witte vlag uh, gaan, uh, ja. gaan rijden denk ik als ik uh, Ameland ga kopen. Fantastisch. Op oh. Ballum, en Hollemers. Het, dat eiland Ameland, die geunt nog uit liggende ogen niet over een gestolen huurfiets. Ja, in Holland moet je bitterballen bestellen. Ja, zijn bruin Dan bruin, ja. Bruin, bruin. Ja. Moet je mandje laten zakken. Alleen een mandje zakken. zullen we eens dus even naar die, naar die wereldrecords toe gaan? Uh, nu al? Hè? Nu al? Ja, kunnen we kunnen er even over hebben nog. Nou, ja, ja, we, kunnen, ja, we We hebben, de, jij, hebben jij, geen haast. Ik vind het wel leuk. Jij, jij hebt tien wereldrecords uh, uh, ja. uh, uh, uitgezocht. Zeg maar de, de, de, de top tien. Van maar de meest vreemde, bizarre vriendinnen. Niet paal zitten. Nee, zeggen, nee. Dat is te gewoon. En ook niet Fideljeppen. Nee. Uh, maar gewoon hele bizarre. Ja. Die wel genoteerd staan. Hè? Ja. Ze staan allemaal in de. Hoe heet In de. Kennis de Keurboek. Uh, weet je wie er ook in staat? Nou, Erik de Zwart. Oh ja, met treintjes? Langs de radio. Uh, nee, ooit, of met iets met treintjes. Ook ja, ja, ja, ja, dat dacht ik al. Ik weet dat Tom is. Waas, mijn oud-collega... die, uh, die, die, die televisieprogramma's maakt. Ja, de, de, de, Waas-wereld en ja. de, Tom uh, de wereld. En uh, Tom, die wilde toen... voor een programma dat wij met hem maakten... wilde hij ook een disco... en toen is hij pizza gaan eten... En toen is hij zo lang opgetraind... dat hij de meeste pizzapunten binnen, uh, pizza binnen een minuut kon eten. Of zo. Dan komt hij erbij en het jaar erop. is dan Hey fuck, welke kan ik, welke kan ik verbeteren? Ja. Die mensen die gaan kijken, ik wil er ook in. Ja. Hoe dan? En dan kan, kom je met records die nergens op slaan. En dan kom je er misschien net niet of net wel in. Maar uh, ja. deze... Uh, laten we er maar eentje pakken. Ja. Zal ik er eentje doen? Zo. Ja, doen we. Ja, gaan we beginnen al. Nou ja, ik heb hier eentje... Met mevrouw met wie je niet getrouwd wil zijn... Lindsay Lindbergh. Ja, dat is een heel stevig vrouwtje. Hè? Dat, is een, dat is geen poppetje, zal ik maar zeggen. Dat is geen poppetje. Die, die heeft uh, Dat was vroeger natuurlijk bij de sterkste manverkiezing. <lacht> ik kon het ook... als je een oude telefoonboek had... als je hem goed, goed knakt... het eerste scheurtje... ik kon ook het telefoonboek doorscheuren. Zo. Uh, als ja, je, dat, knakt, je, dat zie als je, je nog, hè? Nee, ik heb grote handen. Maar als je hem goed knakt... <lacht> nee, je moet eerst die rug goed breken... Ja. Als het eerste scheurtje dan gaat het wel. En vroeger kon je die telefoonboeken. bij de sterkste man die scheurden er gewoon tien of twintig kapot. Ja. Ik kan er eentje en dan moet ik een half uur gaan zitten. Weet je wel. Ja. En het lukt me zelfs niet één minuut. Maar deze vrouw. binnen een minuut. verscheurde deze uh, vrouw. vijf telefoonboeken. van meer dan duizend pagina's. met haar blote handjes. Zo. So. Die staat er gewoon lekker in. Pittigvrouwtje. Ja. Dat is een wat Waar ook een, een prijs voor uh, uitgereikt is, is uh, de meeste bolletjes ijs op een hoorntje. Moeten we raden? En Dan moet je even naar... Uh, nou ja, jij mag even raden. Maar ik weet niet hoe groot het bolletje het, ja, uh, is. Bijvoorbeeld, is ja, hoe groot het bolletje dan? Ja, en, en, ja en, dat en weet je ook horentje. niet. En het hoorntje. Ja, ja, hoe groot je moet, is het hortje? Je ja. moet toch wel een soort van gemiddelde hebben, denk ik. Maar moet je, ik neem aan dat je het ook moet kunnen tillen met twee handen dan. Dan moet je, ja, zeker. Want, die die, die, die ja. Pansiera, dat is een Italiaan. Dat lijkt me Italiaan, ja. Tuurlijk, moet het een Italiaan zijn, vind ik. Die, uh, die heeft dat gedaan en... Uh, nou, die heeft... Ja, je raadt het niet, hoor. Het is, het is echt bizar. 121 bolletjes <lacht> ijs op een horrentje. Doe maar vanille. Ja. <lacht> heb, heb, heb je verder helemaal niks meer aan je, aan je leven. Maar dan ga je dit dus doen, ja. Dat is beter. denk ik. Maar je ja. zoon die wilde altijd het ijseiland van... Pizza, ze. die, die ijs van dat noemen ze het ijseiland, Er zaten dertien bolletjes op. Die wil die een keer. Als ik, ik, ik geslaagd ben voor mijn diploma, mag ik oh, op je ijs ijseiland? Ja, die wil niet met dertien bolletjes ijs. Maar 121, dat til je niet met één hand, hè? Ook dat niet, nee. En waar begin je te likken? En waar begin je te likken? Want als je in de zon staat, dan begint het ijsje altijd te druppelen aan één kant. Ja, en dan wordt je hand heel nat vies en, vies, en plakt naar en en en uh... Ja, dat is zo. Doe maar van hier. Hey, nummer drie. Of nummer het eigenlijk ja, nummer, 6, uh, 12. Uh, uh. Uh, maakt eigenlijk niet uit hè? Ja, deze, dat is, uh, ja, maar dat geloof je ook niet Ja, he, deze dat, herken dat ik wel een beetje. Mensen zijn uh, de gewicht even. Chain Huldrun kon in 2009 411,65 kilo optillen met zijn oogleden. Zijn oogleden? Hoe ja. Wat hij dat dan? Nou, daar moet je een paar leden uitkiezen. Ja. ja. En dan... Uh, oh, we zijn allemaal leden. Ja, ja, ja. Zijn leden. <laughs> dus, van de vereniging van ogen. Dus, uh, ja, gooi je geen vishaak door je ogen? Ik heb geen idee. Hoe hij met, met, met, met een plakkertje? Of, hoe, hoe, hoe, maak je, hoe maak je nou 100, 400 kilo vast in je ooglid? Ik zou het niet weten. Nou ja, hij, hij gebruikte... Oh, wacht even. nee gebruikte nee, nee, nee, ik heb het toch gezien. Hier staat het. Vishaak. Dat deed hij door een kar met drie mensen. Ja, wel en meer dan 100 kilo aan metalen gewicht voor te trekken. Ja, wel met vishaken. Oh ja, gadverdamme, hij heeft een vishaken door ja. zijn oog. En die maakt hij vast aan de schedelbenen onder... gadverdamme man. Je hebt gewoon een vishaken in je, in je oogkast onder je oog. Daar maakte die vishaken aan vast. En daar gaat hij mee je trekken. En een karma drie man en ja. 100 kilo. Uh, er is natuurlijk ook wat mis hoor, oh, met je leven. ben je niet helemaal lekker. <laughs> ja. Maar, by the way, ja. hoe kom je erbij te denken dat dat kan? Dan ben je toch ook niet goed bij jou? Want, nee. Wat gaan we op maandagmiddag eens doen? Frank, heb je tijd over? Kom, dan we even een <laughs> We regelen een bolderkaart. Fuck fuck, jongen? jongen, jongen goed, ja, jongens. Op 7 op, uh, is de die, grootste hoeveelheid... Die vind ik zo grappig. Ja, geopende uh, uh, blikjes door een papegaai. <laughs> dat is toch goed, man? Wat goed, hè? De kleurrijke vogel Zek opende 35 blikjes in de minuut. Zo. Maar dat, ja, dat vind ik, ik wel bizar. Wat heb jij voor? Nee, Ik heb een hamster die kan fluiten. Wat heb jij, ik heb een papegaai die 35 blikjes bier open kan maken <laughs> Oh, die wil ik. <laughs> Echt, kom hoor. Dat, dat vind ik in, in ieder geval leuker dan dingen met, met, met, met, een, met je een hondje, oogleden Als ja. op de, de achterpoten kan staan, dan ja. vind je die toch leuker. En de, de, de, de, op 6 de, de, op vind ik ook al een hele grappige. Dat is de langste sliert van papiertjes Maar. Dan ben je dat. toch ook van het padje? Uh, Gary Manchel Dushy is een echte kauwgomfan. En deze 70-jarige Amerikaan <laughs> maakte van de papiertjes een sliert. En kwam zo in het uh, Guinness World Book of Records terecht. Uh, ook dan, weet je ja, wel? Waarom, uh, weet ja. je hoe lang? Uh, maar, maar, maar, maar gewoon van die zilverpapiertjes. Ja? Uh, 32 uh, kan... kilometer. Ja, weet je wat, <laughs> dat is heel bijzonder. Dat die... is van hier tot nee. Amsterdam. Nee, ja, tot Amsterdam. Ja, Amsterdam? Ja. Nog beter uitgelegd. Calais en Dover, dat is 32 kilometer. Dus hij kan. Uh, je kan ja, dat weer... is goed dat je dat uitlegt. Ja. ja, dat is fijn ja, dat te horen. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, kan goed. je zo nee, over het de schouwgom. Een... Ja, ja, oh, maar de hij heeft wel, een, spe hij heeft en, wel en, een specifieke fouttechniek. Dus hij heeft geen lijm of kauwgom nodig om de papier te aan elkaar te bevestigen. Maar hij wist dat op een andere A een manier. Nu staat je moeilijk ingewikkelde origami En kreeg wel hulp van vrienden en familie hoor. Waarom? Gelukkig. Nou, maar ja, waarom, nou om, uh, om, uh, die, die heb je niks aan. Zo, kijk je papegaai, die blikjes bier voor je openmaakt. Vind ik leuk. Daar heb je wat aan. Ja, toch? Hm. Nuttig die. Zeker. Daar heb je van. Ja. ja. Zeg maar stel, weet je, op een of manier kan je hand niet gebruiken en is het toch lekker. Nou, de de de op uh, uh, vijf, vijf vier drie. Ja, ja, dat ja, ja. op vijf staat uh, een, is een beetje een vies een vies re re recordje. Huh? Een smerig recordje, want dat is het meeste voeten en en oksels snuiven. Oh. Hey, nou, dat, dat is een leuke hobby. Dat Hoezo? Is, nou ja, daar ben, ben je ook van het padje. Medellin Albrecht is een, een dame ook. En oh. ze snooft 5600 uh, um, <laughs> uh, voeten en oksels voor haar uh, werk. Oh, wacht Want ze werkte op. namelijk in het Hilltop uh, Research Laboratory... Testformatorium voor producten van Dr. Scholl. Dr. Scholl, dat zijn die inheidsgroeitjes. Die... Goeie... Ja, ja, ja. ja. Die no geurzooltjes. Ja, ja. Moesten, ze moesten uh, duizenden onfrisse lichaamsdelen ruiken. Dat is wel een goed baantje. Dus ja. Wat doe je eigenlijk voor je werk? Nou, ik ruik een, een beetje. beetje. Ik ruik een, <laughs> beetje. Ik ruik een <laughs> beetje. Ik ben een <laughs> voetsnifter. Het is dan, maar dat het wel een, een record is geworden, vind ik ook wel bijzonder. Ja, dat, ja maar iemand gaat dan ga je opgeven. Nou, die andere vind ik ook wel een beetje smerig. Oh? Uh, de, het langste oorhaar. De Indiaanse kruidenier. Rappakant. Bappai is de recordhouder van het langste oorhaar. Die haartjes worden 25 centimeter lang. Dat is dit. <laughs> Dat is lang. Dat is toch goor. Wat doet de de hij er dan mee? Ja, hij, hij zegt dat het uh, oorhaar geluk brengt. Maar je, ja, maar je hebt van die mannen die hebben een lange snor... en die, die kusten ja, zeg maar ja. op en toe, die komen dan tot een meter. Maar wat moet je met een lange oorhaar? ja nou, dus, uh, dat je geluk brengt, ja, dat snap ik ook wel. Nou ja, kijk, als je eigen haar ook lang is, dan valt het wel weg. Ja, dat is waar. Dus dan zie je het niet Indiaan zo. India hebben toch, dus zijn meestal niet van de crewcut, Die hebben meestal nee, nee, nee, nee, En die hebben allemaal kasten, hebben ze daar? Ja, heb ik ook gehoord. Ja, Indiaanse kasten. Billies allemaal. Ja, ja, ja. Allemaal billies, hè? Ja. <laughs> <laughs> Hoeveel kasten hebben jullie in India? Midden bij de IKEA kan ik je nu wel vertellen. <laughs> allemaal billies. <laughs> uh, en dan heb je ook nog uh, op, uh, weet ik veel ergens, in de top 10... Uh, Overreden door de meeste voertuigen. Tuurlijk, dat is ook een goede. Dat is een goede. Ja, ho hoezo dan? Ja, ik gaan je... laten overrijden door voertuigen. Hoe, ja. hoe dan? <laughs> dat komt tenminste in het boek. dat ja. Ja, nou, is uiteindelijk het... Uh... Hij, hij, is er ook, hij staat er ook op bekend. Hij is een bodybuilder. En die Milan liet hij negen pick-up trucks <laughs> over zich heen rijden. Dat en dat verliep, dat verliep niet geheel zonder verwondingen... Uh, hij kwam er maar met enkele ribbreuken vanaf. Dus uh, ja. Is dat niet iets van jou, Frank? Jij kan ook je adem goed inhouden. Als ze over een paar van die rijplaten over jou heen. en dat ze met tien trucks over je heen rijden. Ik denk niet dat ik. Uh, je gaat het niet? Ik ga me niet opgeven. Nee, nou. <lacht> <lacht> ik denk ook dat je opgegeven bent dan hoor. Nee, gepukkelijk. <lacht> Bizar. Jongens, op twee. Waanzinnig, dat vind ik wel waanzinnig. <lacht> een man die de meeste blikseminslagen heeft overleefd. Sorry. Dus de parkwachter Roy C. Sullivan werd maar liefst zeven keer getroffen door de bliksem. En overleefden ze allemaal. Dan heb je toch, nou heb je wel een Maar ook dat. Maar hoe dat kan over, je nou zeven keer door de ja, bliksem door het bos, worden getroffen? Hij is een parkwachter. Ik, wil, ik ben ook wel eens in die park in Amerika geweest. Dan wordt het nog wel eens, eens worden als een blikseminslag hier, natuurlijk. Ja, door, maar zeven keer? Ja, dan heb je gewoon enorme pech. Ja, ik, ja, ik, ja, ja, ja, kijk, als het nou gaan. één keer ja. gebeurt en je komt er vanaf... dan zou ik gewoon wat anders gaan doen. Ja, er zijn ook meestal, zijn er, ja. ja maar er zijn natuurlijk ook mensen die de bliksem gaan één keer gewoon klaar. Ik heb het gezien. Maar hoe, ja, maar hoe bizar... Kijk, dit is natuurlijk... Dit is deze man toevallig overkomen. Maar als je dan denkt... Kijk, ah, daar gaan we eens even lekker overheen. Dat Frank, dat jij op je dak gaat staan als het onweer... Ja. met een parapluie al bovenop je eigen schoorsteen. Ja, dan lukt ja, het ja. ook wel. lach maar ja. we ja. Hoeveelste keer is het, Frank? Twee, twee, ja, de vijfde keer. Nog maar drie. Nu ga het er niet uit, je ja. over de goed En op allemaal. één, jongens, dat is ook een hele mooie. Uh, ja, het gaat over doperten. Dus die zijn heel licht en makkelijk ver weg te blazen. Kunnen de, we die? Ja, de, lief, dat kunnen jullie verbeteren. is een Duitser, André Oldhoff. Tuurlijk. En die is de houder van het vreemdste wereldrecord. En uh, dat houdt in dat hij met een uh, dopert 7 meter 51 ver kan uh, wegblazen. Nou, dat is. Uh, maar nou, deze, deze. Nou ja, de hij, is, hij is ook uh, een houder van meer dan 100 records. Waaronder het, de snelste 100 meter op een bureaustoel. <laughs> en de meeste partyproppers knallen binnen. Ja, een minuut. Maar dat is nou zoiets. Dat, dat 300, wij, dat, 100, uh, ja, maar daar ja. kan je wel bij lachen met die gozer, volgens mij. Ja, maar die is natuurlijk 100 records. Wat kan ik nu nog kan ik heel ja. veel van die partyproppers afsteken binnen een minuut. Je gaat hem geen records bedenken die nergens meer overgaan. Ja, ja dat klopt. Ja. Hoeveel tv's kun je het eraan met gooien? Ja. Hoeveel, ja. ja hoe, hoe, hoe, hoe, hoe vaak het, wil zacht achter elkaar zingen op één voet... terwijl het 28 ja. is? Ja, dat heb ik gedaan. Zes keer. Bedankt. Ja. Ja. Nou ja, dan kom je erin. Ja, nou, nee, ja. Dat, is, dat is ook niet zo... <laughs> Weet jij nou bestaat. wat, Frank? Nee, ik zit... Uh... Denk je dat er een koers is wat jij kan breten? Ben jij leeg? Ik, uh, ik zit met verbazing nog even na te denken... over al die mensen die zich zo laten gaan. Dat is nou, ik vind het wel mooi. Ik ja? vind het dat wel mooi. Nou, En dan moet ja. er moet natuurlijk volgens mij ook altijd, er was toen met Tom, ook met die pizza eten, er moet altijd wel iemand bij zijn van het Gins recordboek of, of een notaris achtertype. Ja. Ja. Want anders kan je je achtertuin. Nee, ja, je hebt 100 klein. Ja, de nee. afgestoken binnen een minuut. En Gewoon een uh, kampioen dat is dan uit de tijd natuurlijk. Zo. Ja, zo ja. dus, maar voor mij wilden ze daar zijn ze inmiddels zover dat ze van die vreed dingen afgaan. Ja. Iemand die binnen een minuut 148 eieren ja. in zijn mond steekt. Dat is gewoon ja, dat is, niet heel goed voor je. Kan je beter 300 kilo in je zak hangen? Ja, 16 kilo. Ja, of, of van die vishaak in je schedel dan een auto voortrekken. <lacht> Hoeveel ja. over potten pindakaas kun jij in een uur? Wat inbrengen? Nee, niet inbrengen, <lacht> opeten. <lacht> Op je, mag ook wel, je mag ze ook wel inbrengen. Ja, dat is altijd, ja. <lacht> ben willekeurig iemand. Opeten, ja. ja, ja. Op, over wist, je, wist je trouwens dat pindakaas in uh, 1893 is uitgevonden? Nee. Oh ja. En door wie? Ja, dat weet ik. Harvey Kellogg's van de Kellers -dus call vale. Ja, dat weet ik. Ik dacht ja. Dr. Dok, nee, nee, Pinda. Nee, Dr. Pinda. Ik dacht door meneer V. Ja, het is helemaal geen noten. hè, he, Pinda. Het is een peulvrucht. Oh, echt? Ja. Vrucht, ook nog. Ja. En, hij behoort van de familie van de erten, de bonen en de linzen. Ja, dat zijn wow. leuke dingen hè, die je even meepakt net, net voor twaalf uur. Uh, soort... leuke wetenswaardigheden ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. zo op de dinsdagmorgen. Wil ja. je ook nog wat wijzer? Uh, maar, maar, uh, hij werd in 1948 uh, geproduceerd in Nederland, maar mocht niet onder de naam Pindaboter worden gekocht. Oh. De naam boter verwees namelijk naar echte ja. roomboter. Ja. En om verwarring, verwarring met margarine te voorkomen, werd er maar kaas achter gezet. Weet je hoe het in Zuid-Afrika heet? Nou? Grondbondje boter. Ja. ja. Oh, we, zijn boter. De, de, de bijna, boter. we zijn er bijna. Ja. De grondboontje boter. Maar hij bestaat 40% uit vet. Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik, ik krijg wel een beetje tegen de boter op binnenkant. Ja, Lekker hè. Het is bijna een luchtje hoor. We, we dus gaan, we gaan volgende week filmen. Volgend Dag hoor. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.